Veel Schengenlanden hebben geprotesteerd tegen de visa-verstrekking. Italië zegt dat het de vluchtelingenstroom niet meer aan kan. Er komen op het Italiaanse eiland Lampedusa dagelijks bootjes met Noord-Afrikanen aan. In Rotterdam-Noord worden vanavond mogelijk 50 woningen ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond rond acht uur in een leiding onder een fietspad. Er wordt nu gekeken hoe het kan worden gedicht. De leiding moet waarschijnlijk worden opgegraven. Uit voorzorg is de afslag Krooswijk van de A20 afgesloten. Er staan drie bussen van vervoerbedrijf RET klaar. Die kunnen worden ingezet als de politie besluit de woningen te ontruimen. In de Eerdivisie Voetbal heeft Excelsior uitgewonnen van NAC met 2-1. Roda versloeg thuis VVV met 5-2. En Vitesse won in Arnhem met 2-1 van Groningen. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of drie... Morgen vrij zonnig met in het binnenland middags bewolking en kleine kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals goedenavond. Laten we maar eens beginnen in Alkmaar. AZ-Ado, Bas 2-0 geworden voor AZ na een uur. Precies omdat er bij de verdediging in Den Haag plotseling heel veel dingen heel raar misgaan. Even kijken of het 2-1 wordt ook als de bal via Vicento invallen voor de goal komt. Maar uiteindelijk niet meer dan de hoekschop. De Rijk krijgt de bal van Koem op een manier waarop je zegt, die had ik al niet willen hebben van Koem. Maar hij krijgt hem wel op een meter of zes buiten zijn strafschopgebied. Verwerkt de bal, volkomen ongelukkig. Dan zit Holmen ertussen en Holmen loopt twee stappen, staat oog in oog met de keeper en tikt de bal eronder door. En zo is het 2-0 voor AZ. Maar een ongelofelijke blunder achterin bij Aden Den Haag. Het zou je maar de vierde plaats kosten in een seizoen waarin tot dusver eigenlijk alles mee zat. Zit het dan nu voor ADO een keer ongelooflijk tegen. Het is nog niet gedaan. Klein half uur, nog plus extra tijd. Maar voorlopig staat AZ via rust en zo even dus via Holmend op 2-0 tegen ADO Den Haag. See you see? Gex met What Can I Say. Als ik jou goed begrijp, Bas, heeft Ado eigenlijk de hele avond nog weinig laten zien. Denk je dat ze het nu wel kunnen laten zien? Ze zullen wel moeten. Het lukte ook meteen bijna na de 2-0 van Holmen een paar minuten geleden, want een krachtige kopbal van Booniekin moest van de lijn worden gered door mooi zander. Daar was de doelman van al verslagen, maar de Fin zeer alert bij de eerste paal. Kon de bal het veld weer inwerken. Even later Toornstra of Vicento moet ik zeggen. Na een voorzet van Verhoek die het voorbij de tweede paal maar eens ineens probeerde. Maar de bal in de handen van Romero schoot. Die dus het eerste uur eigenlijk nauwelijks iets te doen gehad heeft. Maar in de minuten die volgden toch wel degelijk op de proef is gesteld. 2-0 AZ-Ado. En AZ zal dus moeten komen. Piqué aan de bal. De linksback vervanger van Bosgaard. Die al vroeger de wedstrijd moest uitvallen. Ficiento en op het middenveld Rado Savivits die elkaar de bal toespelen. En dan komt Buijs ook in het hoofdstuk voor en verdwijnt de bal naar de rechterkant van het veld. Waar Lewin, de rechtsback nu ook al diep op de helft van AZ staat. Nu is het omgekeerd. Want waar in de eerste helft AZ de bal had op de helft van de tegenstander en ADO kon afwachten. Gebeurt nu het omgekeerde. Dan kan AZ er af en toe eens uitkomen met een gevaarlijke counter. Nu wordt er een overtreding gemaakt. En komt er een vrije schop voor ADO Den Haag in deze wedstrijd. Waar de bal denk ik op een meter of 35 van het doel. Wordt klaargelegd om nou ja of ineens te vuren of om eens te kijken of die spitsinstellingen kunnen worden gebracht. Het zou Ado een liefding waard zijn als na 66 minuten de bal toch in dat doel van AZ zou verdwijnen. Dat zou een wedstrijd weer spannend maken. Maar gebeurt dat ook. Wie wil, wie kan, wie durft en op welke manier dan wel. Toornstraan hoek bij de bal. Dat is geen verrassing. De muur door scheidsrechter Braamhaar net buiten het strafhofgebied gezet. Dat is ook geen verrassing, want 9 meter kunnen we nog wel uittellen. Maar nu gebeurt het ineens of gebeurt het met een tussenstation Toornstra. Ineens maar raakt de muur. Bal voor de voeten van Rado Safi, fiets Opnieuw door Vicento ingebracht. Boeliki gevonden met het hoofd. En buis, buis, buis. Weer van de lijn gehaald tegen de lat. Doelpunt toch via, ik denk, De Rijk. Of is het... Nee. Wat gebeurt er nou allemaal? Er zit een, uh, volgens mij, de scheidsrechter gaat fluiten. Want volgens mij gaat deze goal niet door omdat de bal tegen een arm zou zijn gegaan. Nee, de goal gaat wel door. Het is gewoon 2-1. Maar er wordt nog geel uitgedeeld aan Marcellus, denk ik. Die dan uh, te veel ophef zou hebben gemaakt. Nadat deze goal door ADO Den Haag dan toch de elfde uren wordt binnengewerkt in dat doel van AZ. De doelman blijft geblesseerd liggen. Goud situatie die dus begint bij de vrije schop van Toornstra. De bal uh, opnieuw ingewerkt. Dan komt Boelikien door... Gaat de bal eerst nog via de Rijk tegen de lat. Ja, hij kopt hem gewoon via de paal in de lat binnen de Rijk. Dus dat hadden we goed gezien. Maar dat daar vervolgens enig appel van AZ op volgt, dat is toch wat merkwaardig. Het heeft te maken ook nog met Ado, die uh, dat boos is omdat daar nog een hand van een van de AZ-verdedigers naar de bal toe gaat. Dat heeft dus uiteindelijk niet zoveel zin meer. Ik denk dat dat Moreno is. Die daar met de hand naar de bal gaat in de laatste poging daar nog de bal uit het doel te halen. Volgens mij heeft hij misschien wel mazzel bij, Bas. Nou, dat denk ik ook. Want als je daar de bal tegenhoudt, dan mag je naar de kant. Je kan je afvragen, want hij trekt zijn hand denk ik op het allerlaatste moment toch nog in. Nou, dat denk ik niet. Nee? Oh, nou, dan heb jij een betere herhaling gezien dan ik. Keeper ligt daar overigens nog steeds. Daar uh, zijn we op het scorebord. staat 2-1. Laat daar geen misverstand over bestaan. De Rijk krijgt de goal achter zijn naam. Juist hij die zo knoeide bij de 2-0 van Holland van zo even. Maar curieus doelpunt waarbij AZ iedereen boos en ontevreden is. De trainer zal uh, na afloop ook alweer boos zijn. Die is toch al wat aan het mokken de laatste tijd. Hè. Eerst uh, moest Naks zich schamen. Toen uh, eigenlijk, uh, moest Toyvonne eigenlijk een schorsing krijgen. Toen waren de supporters van AZ een gebeten hond. En nu zal het wel weer iemand anders worden. Keeper ligt er nog. Romero. Hectisch moment. 68 minuten gespeeld. De Rijk kopt na een afgeslagen vrij schot die opnieuw wordt ingebracht. Uiteindelijk toch... Via de binnenkant van de paal, langs handen van AZ-verdedigers, de 2-1 achter de AZ-doelman. En zo wordt het toch nog een uh, hectische fase, vermoedelijk in de laatste 22 minuten van deze wedstrijd. Want zo lang moeten we nog spelen. 2-1, de nieuwe tussenstand in Alkmaar. En AZ klaar voor de aftrap, als ook de doelman die weer is gaan staan, daar zo klaar voor is. Gaan wij naar Roda VVV. Dat eindigde eerder vanavond in 5-2. Nou ja, dat lijkt nog redelijk. Drie verschil, Maar het was op een gegeven moment 5-0. Toen maakte de VVV er nog twee. En Jeroen Fruten vroeg dan ook aan de trainer van VVV, Willy Boessen... of hij boos was op zijn ploeg. Nee, ik heb me geschaamd. Ik heb me 80 minuten geschaamd... voor uh, wat ik gezien heb. Hoe kan zoiets gebeuren? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik dacht dat we het goed hadden staan in de organisatie. Uh, iedereen was ervan overtuigd dat dit de strijdwijze was om tegen Roda te spelen... We wisten dat het ontzettend moeilijk zou worden, maar zo moeilijk eh, had ik niet verwacht. De twee vleugelverdedigers van Roda, die hebben de hele wedstrijd geen directe tegenstander gezien. Hoe kon het dat jullie dat probleem niet konden oplossen? Nee, maar dat was ook de bedoeling. Ik denk dat je dat gezien hebt. Uh, dat wij uh, ook in de momenten dat wij omschakelen ook heel veel ruimte daardoor kregen. Zou vleugelverdedigers zouden we die vleugelverdedigers opvangen met onze eigen vleugelverdedigers. Ja, maar ze konden nu de ene na de andere bal konden ze, uh, klaarleggen. Ja, maar dat probleem ligt niet al. Het probleem ligt in het hele elftal. Begin eens bij het uh, allereerste begin. Wat is hetgeen wat je het meest heeft gestoord? Ja, een stukje, een stukje organisatie die staat en uh, daarin niet goed wordt uitgevoerd. Er wordt uh, niet goed verdedigd. Uh, we hebben gekozen voor een extra verdediger nog eens achterin. hem. we weten met de lopende mensen dat we daar sowieso problemen mee hebben. En uh, dat blijkt dan in de communicatie niet, niet te lukken om mensen over te geven. Of uh, door te dekken met name op de twee spitsen. Maar ik moet ook zeggen dat we voorin een aantal mogelijkheden hebben gehad... van een eerste helft en de omschakeling. Ja, dat doen we goed, we schakelen goed om. Maar ja, daar wordt ook heel, heel zuinig mee omgegaan. Dat is niet goed. Nu uh, verlies je weer met grote cijfers en het einde van de competitie komt eraan. Nou, normaal gesproken dan uh, wordt het toch wel na-competitie. Omdat uh, ja, Willem II is gewoon te zwak om nog uh, dat verschil goed te gaan maken. Maar ik denk toch dat we een ander VVV moeten zien als het er straks uh, echt op aankomt. Ja, ik ben je eens. Uh, het belangrijkste voor ons is dat we moeten gaan zoeken naar het goede gevoel. Naar het uh, vertrouwen, wat er absoluut niet is op dit moment. En dat dus, uh, wordt een hele kluiverd. Als we op de, uh, met dit gevoel de play-offs in gaan, dan wordt het uh, daar ook heel moeilijk. En hoe denk je dat om te gaan draaien? Ja, Daar hebben we tijd voor nodig om over na te denken. En dan uh, weer alles uh, voor te bereiden voor de komende periode. En dat zijn Willem Boessen, hij is de trainer van VVV. Zijn uh, collega aan de andere kant, de winnende dus bij Roda, heet Harm van Veldhoven. Deze week zei je, nou, vierde, dat kunnen we ook nog wel gaan, gaan worden misschien. Is de eerste stap gezet vanavond? Nou goed, ik, ik, ik heb altijd gezegd dat, uh, dat er nog twaalf punten te halen zijn. En als je die allemaal gaat halen, dan ga je andere ploegen gewoon in de problemen brengen. Dus wij moeten ons werk doen. En sommigen mogen ons wel een beetje aan de kant zetten, maar een beetje respect natuurlijk. Wat bedoel je daar precies mee? Nee, gewoon uh, dat er met ons rekening gehouden moet worden. En dat wij uh, daarin uh, volwassen zijn aan het worden. En dat wij in staat zijn om andere ploegen, denk ik, aan de kant te duwen. Ja, vind je dat Roda te weinig eer krijgt? Nee, nee, absoluut niet. Dat niet, maar als je de kans hebt om nog vierde of vijfde te worden... Dan, uh, ja, dan hoor ik ook graag dat het ook zo is en, en niet andersom. Ja, dat bedoel ik. Ja, daarom. En uh, goed, misschien verwachten ze ons dan niet direct... En, maar als je ons vandaag ziet spelen tegen een heel gesloten elftal dat eigenlijk 90 minuten op de counter heeft gespeeld. En als je ziet wat je dan toch nog afdwingt met een snelle balcirculatie, ja, dan, dan, dan, dan, dan ben ik hoopvol. Nou ja, gesloten elftal. Jullie hadden alle ruimte van de wereld. Met name jullie vleugelverdedigers. Die hebben geen, geen tegenstander gezien. En die konden alles doen wat ze wilden. Nee, maar de rest stond allemaal ook centraal. Hè. Je moet wel in beweging blijven. En dat heeft het elftal heel goed gedaan. Hè. Want in, in feite speelden ze met één diepe spits. En met de nummer tien. En, uh, en eigenlijk vijf achterin. En, en, en, en dan moet je daar toch doorheen. En dat hebben we denk ik met heel veel beweging wel heel goed gedaan. En uh, dat komt echt niet vanzelf. Waar ben je het meest tevreden over? Ik ben het meest tevreden over uh, de beweging en het elftal. Uh, ook die drang om, uh, om een resultaat te spelen. Uh, ik ben natuurlijk een beetje aan het die twee tekentoolpunten die we op plaatsen krijgen. Uh, daar moeten we natuurlijk wel de controle hebben over de wedstrijd. En uh, de organisatie blijven houden. Daar werden we een beetje overmoedig. Ja, daar ben je trainer voor om dat uh, nog even aan te stippen. Maar memorabel was natuurlijk uh, de wedstrijd om één ding. Hè? Ja, nee, goed, uh, ik weet waar je naartoe gaat. Uh, zo'n goal zoals Kan maakt, dat zie je dus niet elke week. En ja, dat hoorde er ook helemaal mooi bij. Uh, fantastisch voor het publiek. En uh, die hebben denk ik genoten. En, en met zo'n doelpunt er bovenop, ja, dan, dan ga je denk ik tevreden naar huis. Maar dit was echt zo'n onmaals zo'n doelpunt. Je ziet hem eigenlijk gewoon aankomen. Ja, je ziet hem aankomen. En soms heeft hij wel zo'n een bevlieging op de training, maar dan breekt hij meestal zijn rug. Maar uh, <laughs> ja, vandaag lukte het en ik ben vooral blij voor hem. Uh, dat, dat, uh, dat hij er ook een bekroning heeft voor, voor ook een heel mooi seizoen wat hij aan het maken is. van Veldhoven, de trainer van Roda, dat met 5-2 van VVV won. Is Ado aan zijn tweede leven in deze wedstrijd begonnen, Bas? Jazeker, want het is een uh, pittig duel geworden. Plotseling waar Ado ruikt dat de mogelijkheden zijn. Na de 2-1 van de Rijk van zo even. We zitten in de 74ste minuut. 2-1 dus nog altijd. En een vrij schot nu wel voor AZ. Omdat pittig soms betekent dat Ado er wat te actief duikt En wel eens een overtraining moet maken. Zoals nu in de middencirkel. Zodat AZ weer even kan ademhalen. Want uh, dat zal nodig zijn toch voor de heren van Verbeek. Verbeek en van de Brom staan naast hun dugout. Dat is meestal een teken als trainers dat doen. Dat ze toch enigszins nerveus geworden zijn. En dat mag best in zo'n slotfase. In een wedstrijd als deze. Die toch belangrijk is. Om te bepalen wie er uiteindelijk vierde wordt in de Nederlandse eredivisie. Dit zou wel eens een voor en shardong kunnen zijn. Ado via Verhoek weg is er één kwijt. Maar de tweede Moreno komt niet voorbij. De bal gaat wel over de zijlijn. En een ingooi voor Arno Den Haag gaat volgen. Dat betekent dat de Rijk weer komt nu van achteruit. Dat Buis gaat gooien. Want die kan dat nou eenmaal ver. En dat Boelikin en de Rijk de mensen zijn die we daar in de gaten moeten gaan houden in dat strafroepgebied van AZ. Omdat dat de koppers zijn. AZ trekt zichzelf nu echt met alle mensen terug in het eigen strafroepgebied. Zodat Den Haag nu ook Lewin maar meestuurt naar het front. Want dat kan. Boelikin gezocht. weggekot Moreno. Doorgekopt. Viergever. Het strafroepgebied weer uit. Dan opgevangen door Rado Savivic. Aan de linkerkant van het veld heeft Vicente de bal gekregen. Moet dan Marcellus opzoeken. Ook goed gespeeld. Nu binnendoor gegeven. Piqué. Van hem komt de voorzet. Die bal komt via het hoofd van Moisander op de vuisten van de keeper. Die bokst hem wel weg, maar heeft eigenlijk ook geen idee meer waar naartoe. En als de bal dan over de zijlijn is gegaan, zegt AZ oké. Okay. Dat zijn seconden. En zegt Ado prima, want zo blijven we lekker met z'n allen in dat strafopgebied staan. Waar nu Siknason wel weer uitgestuurd is. Om toch in ieder geval twee verdedigers van Ado Den Haag bezig te houden in de middencirkel. Buis nu van de andere kant. De linker. Bal voor de goal. Wordt door iedereen gemist. Wordt door iedereen gemist. En dan op het hoofd van Ado Savivits. Die wilde de bal. Die komt met zijn rug tegen de bal. En dan kan de AZ toch toch uitverdedigen. Komt de bal bij voeten van Koem. En Lewin dan aangespeeld in de middencirkel. Dat waren de twee bewakers van het fort. En aan de rechterkant is dan onmiddellijk weer de opening gevonden. Alsof het slotoffensief van Ado nu al in alle hevigheid begonnen is. Komt er opnieuw een ingooi voor de ploeg uit Den Haag. Die dan nu door Verhoek kort wordt genomen. Kort 1-2 met Buis. Buis weg aan de rechterkant van het veld. Mist de bal. Slijding van AZ. Bal gaat over de achterlijn. Het laatste raakt door AZ. AZ boos. Paulsen zegt dat kan niet. Maar de grensrechter zegt, ik heb het al echt zo gezien. Hoekschop voor Ado Den Haag. Het publiek van Den Haag wordt gek nu. Te zitten met z'n allen daar te wachten achter dat doel van Romero. Het vak is afgeladen vol met de supporters van Ado Den Haag. Die weer hoop hebben. Kwartier voor tijd. Bal voor de goal. Boerlikien met een kop. Al krachtig en knap. En uit het doel geranseld door Romero. Want de reflex van de doelman is al even goed. Een bijna zekere treffer, want iedereen dacht dit is nummer 19 van Bulekin. Wordt door uh, de doelman de Argentijn van AZ uit het doel geha gehamerd. Nou, knappe redding. Goede reflex van de keeper die daar uh, deze toch echt niet onaardige kopstoot van Bulekin uit het Alkmaarse doel houdt. Het is echt nog niet gedaan in deze wedstrijd. Hoekschop of een ingooi voor Ado Den Haag. bal komt het strafhofgebied van AZ alweer binnengezeild. Wordt weggekopt, opnieuw ingebracht. Weggekopt dit keer door Moisander. Weggetrapt door Benschop op de held van Ado. Daar staat niemand meer van AZ. Er is zelfs niemand die de moeite neemt om nog in de buurt van die bal te komen. Eenvoudig prooi voor Ado Den Haag. Het slotoffensief, dat mag duidelijk zijn, is in volle hevigheid ontbrand. En in alle hevigheid losgebarsten in Alkmaar. En zal vermoedelijk nog 14 minuten aanduren. Of eerder stoppen zodra Ado een treffer heeft. Want Ado, normaal gesproken, zal tevreden zijn met een punt in dit duel. Omdat het al eenmaal op de ranglijst een punt voor staat op AZ. Het wordt nog wat. De slotfase. Kwartiertje. Voorlopig staat AZ nog voor met 2-1.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 Lacoon met No Mercy. In de Spaanse topper tussen Real en Barcelona is het na ruim 20 minuten nog 0-0. AZ Arno, Bas 10 minuten nog, 2-1 voor AZ. Invallers bij AZ gekomen, pellen voor Spits Sikdorsson. En een debutant, Giuliano Wijnaldum, 18 jaar jong als vervanger van Paulsen. De ene linksback voor de andere. En als u denkt, god, bekende achternaam klopt, jongere broertje van de Feyenoorder. Deze Wijnaldum die dus voor het eerst meedoet bij AZ, dat is nogal wat. In een wedstrijd die toch niet tenminste de minst belangrijke van het seizoen is in een hectische slotfase. Om dan een uh, jonge speler zo voor de Leeuwen te gooien. Verbeek zal er dus blijkbaar alle vertrouwen in hebben. Zijn ploeg staat dus nog met 2-1 voor. Vrije Schop volgt voor AZ na een overtreding van een van de aanvallers bij Ado Den Haag. De Rijk is nu als een soort stormram als extra aanvaller naast Bulikin gaan spelen. Dat is het bekende recept bij John van der Brom, je moet wat. Terwijl nu Peller de bal heeft. Die is natuurlijk in het veld gekomen om daar ook eens een bal vast te houden. Dat is hond wat minder toevertrouwd. Levert dat wat op? Nou nee. Omdat Wermbloom een beetje dommig over de bal heen stapt. In de hoop dat daar Vicento of uh, Vicento, wenschop uh, bij kan. Benschop kan daar onmogelijk bij. Overname is er van AZ. Lewin verstuurt een bal in de richting van De Rijk. Daar is hij dus. doorkoppen op Boulekien. Boulekien doorkoppen op wie? Ja, terugkoppen eigenlijk. Op mensen die dan niet komen. Buis profiteert daarna van een mistertje van Viergever. Stuurt dan toch nog Boulekien op pad. Bulekin krijgt een tikje. Boulikin wil een strafschop, kijkt naar de scheidswetter en zegt, nou nee hoor. Tenminste, dat zegt Brahmaar En dan belandt de bal over de zijlijn aan de andere kant van het veld en mag Den Haag wel weer komen. 81 minuten op de klok. Voorzet, geblokt, hoekschop voor Den Haag opnieuw. Veel corners voor Ado Den Haag in de laatste minuten. Twee ballen in het veld nu dan zal dan een van de supporters van de AZ wel debet aan zijn. Dan wordt die bal door de Rijk als een kanonskogel werkelijk of buis. De tribune ingeschopt, komt er daar geen gewonden bij vallen. Hoekschop komt, wordt weggekopt en dan door Toornstra opgevangen. Die kan hem net niet op tijd controleren. En dan komt de uitbraak van de AZ waar men al op wachtte. Holmen aan de bal, is er één kwijt. Maar de tweede is Koem en daar komt hij dan niet voorbij. Nadat hij de bal wel heel slim even voorbij Piqué wist te tikken. ADO komt alweer omdat de doelman, natuurlijk, Coutinho, zo snel mogelijk die bal weer op de Alkmaarse helft brengt. Via Rados Savivic naar de rechterkant. De Rijk, Boulikin, wacht in het centrum. Daar komt de bal. De Rijk, kopt. Boulikin, komt naar de bal. De doelbal komt ook, maar er is een vlag omhoog voor buiten spel. Zo was dit dreigend en klonk dat allemaal aardig. Maar schiet ADO daar helemaal niets mee op. Want gewoon vanuit het spel voor Boulikin. Wissel gaat er komen. De derde en laatste voor ADO. Nee, voor uh, AZ, pardon. Nick van der Velde gaat in het veld komen voor Thuizen Want Dat is logisch. Snelheid voorin, dat wil Verbeek in de slotfase. Nog 8 minuten, 2-1. Nog altijd voor AZ. Sport kort, kort. Bauke Mollema is niet langer de leider in Castilla y León. De Spanjaard Xavier Tondo neemt na een tijdrit over ruim 11 kilometer... de koppositie van de Rabo-renner over. De race tegen de klok werd gewonnen door Alberto Contador. Castilla y León duurt tot en met morgen. Kenny van Hummel heeft de Ronde van Drenthe op zijn naam gebracht. De sprinter van Skill Shimano was gisteren al te sterk in de eerste etappe. Vandaag zegenvierde hij die opnieuw in een massa spurt. En Bij de vrouwen bestond de Ronde van Drenthe uit één etappe. Marianne Vos was in deze derde wereldbekerwedstrijd... Van het seizoen de snelste en boekte daarmee haar vierde zegen in anderhalve week. Annemiek van Vleuten, ploegenoten van Vos, blijft leidster in het Wereldbekerklassement. Rafael Nadal heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van het Masters toernooi van Monte Carlo. De Spanjaard won het evenement al zes keer op een rij en was in de halve finale in drie sets te sterk voor de schot Andy Murray. Thomas Schorel heeft de finale bereikt van het Challenger-toernooi in Rome. De Amsterdamse tennisser was in de spannende halve eindstrijd... te sterk voor de Duitse Andreas Beck. In de eindstrijd treft Schorel morgen de Slowaak Martin Klizan. En Alexander Baljakin is in wapenveld voor de derde maal... op een rij Nederlands kampioen Damme geworden. De geboren Rus won in de elfde en laatste ronde van debutant Martin Rentmeester. We gaan terug naar Bas Tichler. Ja, uh, dat is logisch. Want AZ, ADO is... Ja, is spannend. Het is 2-1. Ik verrast die, hè? Uh, ja, een beetje... Uh, ik zat even iets anders te doen. Uh, nee, het is hartstikke spannend. 2-1 met uh, nog zes minuten plus wat extra tijd te gaan. En ADO wil maar één kant op. En dat is zo snel mogelijk in de buurt van dat doel van Romero zien uit te komen. Diepe bal van de doelman van de andere partij. Coutinho dus richting dat straftoelgebied. Opgevangen door Rado Savivic. Nadat die bal eerst even door AZ is weggeknald. En daar staan er van AZ echt zes op de... Zeg maar de lijn van het strafschopgebied te wachten op de paas die dan nu toch komt. De Rijk wordt niet gevonden. Wel hoek aan de andere kant punt strafschopgebied. Schijnbeweging is die eenmaal mee kwijt. Dan moet hij ook nog langs Holmen. Dan komt de bal naar voren ook. De Rijk zit daarbij en dan zit ook de doelman erbij. En blijkt die bal nadat hij over de achterlijn is gegaan. Toch door de Rijk het laatst geraakt. En daar waar Ado nog een hoekschop wilde. Waarvan het er dus veel heeft mogen nemen in de laatste minuten. Volgt er nu gewoon een doeltrap voor AZ. Dat via Romero... Niet zo gek veel haast heeft om daar die doeltrap te gaan nemen. Voelk klaagt nog even bij scheidsrechter Erik Braamhaar. pas al weten dat hij daar niet zoveel veel mee uithaalt. En Dus wachten voor Ado, wachten op de doeltrap. Die komt van Romero nu in de richting van wie Pelle de invallen, Die moet dan doorkomen op een andere invaller van de Velden. Van de Velden met het hoofd verlengd naar de rechterkant. Daar komt Marcel weer eens mee. Wie kiest de positie voor het doel. Daar is Elm doorgelopen. El, El met een omhaal en de handen van de keeper Coutinho. En ook buiten het bereik gebleven die bal van Pelle. En meteen weer de andere kant op. Want zo is voetballen leuk. Moreno komt de verkeerde kant op. Dat wordt hersteld door Moisander. Die de bal een slinger geeft richting de middenlijn. Daar wordt hij door AZ verwerkt. En kan Pelle weer aan de slag. En zo dreigt het daar weer gevaar. Van der Velden kiest positie voor een goal. Van der Pelle komt aan de zijkant uit. Moet zich langs de tegenstanders duren. Maar houdt Koen vast. Verspeelt de bal een piqué. En zo kan Ado Den Haag de bal weer overnemen. Moet hij onder druk van Van der Velde even terug naar de keeper. Klok inmiddels in de 86e minuut aangekomen. En hop, dan gaan we weer de andere kant op. Coutinho een slinger naar voren. Op het hoofd dit keer van 4 geven Die de bal voor AZ weer de andere kant op trapt. En bij de. Binnen de ploeg houdt zelfs. Slim van de Velden. Nu een steekbal naar Holmen. Dat is ook aardig. Van de Velden is doorgelopen. Helemaal vrij. Komt aan de bal. Daar staat hij vrij voor de keeper. Het is 3-1 voor AZ. 86 e minuut. Want als Ado drukt en drukt en drukt en drukt. En de mogelijkheden ook wel krijgt. Maar ze gaan er niet in. Dan weet je zeker als de Rijk als extra spits naast Boelikin gaat spelen. Dat de ruimte vroeg of laat aan de andere kant gaat vallen. Holmen ziet uiteindelijk de ruimte bij invallen. Nick van de Velden Bedient hem op maat. Radst. Afgrondgebied Coutinho geklopt. Het is 3-1. Normaal gesproken, maar wat is normaal gesproken het einde van deze wedstrijd, de beslissing in deze wedstrijd. 3-1 AZ tegen Ado Den Haag. Van der Velden, de invaller in de 86e minuut.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 I wanna say I do, I do Love you. I do van Colby Kaye. AZ is dicht bij Europa, was dicht. Van de Velders goal, de 3-1 van zo even. Het was trouwens zijn eerste goal van dit seizoen pas. Zou daar wel eens voor kunnen zorgen dragen. De hele oplettende luisteraar heeft ook nog gezien dat hij graag scoort tegen Ado. Want in zijn vijfde ontmoeting tegen Ado als een vierde goal. Dat is wel heel knap als je dat allemaal zo in de gauwheid op kan zoeken. En daarmee lijkt de buit voor AZ binnen. Is dat ook zo? Holmen gaat nog een keer weg. Holmen, Holmen, Holmen. Dribbelen en veel schijbewegingen. Maar daar tuit uiteindelijk niemand in. Want de verdediging van Ado blijft op de been. De bal gaat naar voren, daar is Bulikin om door te koppen, maar die wordt afgetroefd in de lucht. Dat overkomt hem niet zo vaak. En zo is de bal weer voor AZ met 4 geven. De klok zit uh, tegen de 90 minuten aan. Geze Buyuk, die vierde officialist, terwijl nu Rado Safiefits nog een flinke schop uitdeelt in de middencirkel aan.. Viergever en daarvoor nog op de bon wordt geslingerd. Dat is een gele kaart zonder gevolgen overigens. Komt Serda Gusebujuk, te de vierde official. Want daar waren we gebleven vertellen dat er vier minuten extra tijd bij komt in deze wedstrijd. En dat lijkt dan het zijn voor de mensen hier in het stadion in Alkmaar. Om dan nog maar eens wat te gaan springen en te zingen. Want het uh, feestje kan beginnen. Een punt achterstand, Zo begon AZ aan deze confrontatie met ADO Den Haag. Een punt achterstand op de ranglijst. Maar twee punten voorsprong. Normaal gesproken staan er straks. En dan zit AZ plotseling toch wel heel plezierig in het zadel. Met het oog op die vierde plaats. Met nog duels voor de boeg. Uit bij Willem II. Thuis tegen de Graafschap. En op de slotdag uit bij FC Utrecht. Elm. Bal voor de goal. Tenminste, dat verwachten van de Velder, die dan zijn tweede van dit seizoen ook nog wel wil maken. Maar de bal gaat naar Holmen. En zo speelt AZ de bal rustig rond op de helft van Ado Den Haag. Dat er ook niet echt meer in lijkt te geloven. Dan komt dan toch eigenlijk een voorzet. Pellen staat vrij. Pellen die niet heel goed kopt. De bal recht in de handen van Coutinho. beetje futloos eigenlijk hoe de invaller. De Italiaan hier de bal op het doel vuurt van Ado Den Haag. En het balbezit dus weer voor de ploeg uit Den Haag. Maar dat is heel kortstondig. Van de Brom is boos omdat ze ploeg in de slotfase de bal wel heel makkelijk weer de tegenstander geeft. Van de Velde heeft hem alweer te pakken. Maar je merkt eigenlijk aan alles dat waar AZ de bal rustig rond speelt. Dat de 3-1 als een motorslag is aangekomen bij Ado. De 3-1 van, van de Velde in minuut 86 van deze wedstrijd. Want Ado loopt nog wel wat richting tegenstanders met een bal. Maar jagen mag je het eigenlijk al niet benoemen. Het is echt shocker. Van, nou ja, we moeten het doen, dus doen we het maar. Maar we weten dat het allemaal niet zo gek veel zin meer heeft. Balbezit bal er zit voor Lewin. Nog een keer naar voren. Kan het dan nog met heel veel geluk. Wordt de wedstrijd toch nog spannend als hij daar één keer goed valt op het hoofd van bijvoorbeeld Bulikin of De Rijk of Toornstra. Die nu meegaat naar voren. Want Den Haag komt nog een keer. Via de rechterkant van het veld. Wordt de bal uiteindelijk nadat hij door Verhoek, even die aan het solootje begon, wordt meegenomen. Toch via Elm over de zijlijn verdwijnt ingooi voor Den Haag. Opnieuw nu via Buis. Die de bal dan voor het doel moet gaan gooien. Want dan staan ze allemaal te wachten. Dan komt de bal. Wordt door Bulekin. Nee, wordt niet door Bulekin doorgekopt. Wordt weggekopt door Sander Opvang op het middenveld door Rado Savnivic. Die verslikt zich geen viergever. Maait toch een keer. Viergever springt er overheen. Dat lijkt me voor Rado goed nieuws. Anders krijgt hij nog zijn tweede gele kaart ook. De steekbal in de richting van Holmend verdwijnt tegen een Haags been aan zodat Den Haag nog een keer mag komen. Bolikin op 20 meter van de goal. Verspeelt de bal in de drukte. Marcellus aan de rechterkant van het veld. Houdt de bal niet alleen binnen die daaruit dat die wel wegspringt. Maar kan hem ook nog bij Van der Velde inleveren. Van der Velde Elm. En dan weer terug naar Van der Velde. Anderhalf minuut nog over van de extra tijd. 3-1. De voorsprong voor AZ. De buit normaal gesproken binnen. Elm in het duel. Pittig duel met Toornstra. Elm naar de grond. Toenstraat toch niet bij de bal gekomen. Want die springt er dan aan de rechterkant weer uit. Waar nu Holmen en Pelle voor AZ elkaar eigenlijk een beetje de weg lopen. maakt een overtreding maakt. Nog even een tikje uitdeelt. En AZ een vrije schot mag gaan nemen. Verbeek is blij. En uh, van de Blom is dat een stuk minder. Na deze confrontatie in Alkmaar. Die in de eerste helft uh, toch wel energiek begon in de eerste 10 minuten. Daarna behoorlijk wegzakte. En de eerste helft opleverde waar niet zo gek veel gebeurde. Tot de laatste minuut van de eerste helft. Toen Siktorsson na een voorzet van Paulsen de bal in het doel kon werken. Toen kwam er een tweede helft waarin Ado wat meer moest. Dat eigenlijk maar half deed. Terwijl Van de Velden nog een keer wordt weggestuurd. Vanaf de rechterkant van het veld. Van de Velden. Bal voor de goal. Maar daar wordt hij door Lewin weer weggetrapt. Ado stelde het komen eigenlijk wat uit na de 2-0 van Holmen. Toen moesten ze echt na een uur. En toen kwamen ze ook de Rijk 2-1. Maar 4 minuten voor tijd van de velden op aangeven van Holmen. Profiteerde van de gatenkaas die Den Haag moest laten achterin. En maakte de 3-1. Wat normaal gesproken de eindstand zal zijn ook in deze wedstrijd. 15 seconden nog te gaan. In de extra tijd. Brahma kijkt er maar eens op zijn klokje. Nog één keer wordt Holmen weggestuurd. Die zich dan laat aftroeven door Koem in het strafopgebied van Ado Den Haag. De cameraploegen verzamelen zich rondom Verbeek. Want hij zal in beeld verschijnen nadat Brahma zegt het was uh, mooi geweest voor vanavond. Er komt nog één ingooi voor AZ. Marcellus gooit nog een bal terug naar mooi Zander. Het publiek in Alkmaar vindt dat het een mooie avond was. Het uh, groen-geel uitgeslagen vak van ADO. Supporters denken daar anders over, maar het is voorbij. Conclusie. AZ neemt de vierde plaats in de Eredivisie over van ADO Den Haag door in het te gevecht. ADO met 3-1 te verslaan. En even alle vier de uitslagen op een rijtje van vanavond: Vitesse Groningen 2-1 Roda VVV 5-2 NAC Excelsior 1-2 en AZ ADO 3-1. Gisteren al won Heerenveen met 3-0 van FC Utrecht. Buitenlands voetbal langs de lijn. Laten we maar eens beginnen in de Bundesliga. Daar heeft Hannover seizoen 90 in de strijd om de derde plaats... twee kostbare punten verspeeld. De uitwedstrijd tegen HSV eindigde in 0-0. Bayern München kan morgen bij winst op Bayern Leverkusen... de, de derde plek, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League... overnemen van Hannover. Joris Matthijsen deed niet mee bij HSV. Hij heeft nog altijd last van zijn enkel Ruud van Nistelrooy en Elia... hadden allebei een basisplaats. Van Nistelrooy liet via Twitter nog weten dat hij een kuitblessure heeft opgelopen. Wolfsburg, Wolfsburg, St. Pauli werd 2-2. hoffenheim Eintracht, Frankfurt 1-0. En weer de Beremend tegen Schalke 1-1. Morgen is er dan nog. De koploper Borussia Dortmund tegen Freiburg. Maar Borussia Dortmund blijft sowieso koplopen... want hij heeft 66 uit 29. En Bayer Leverkusen, de nummer 2, heeft 61 uit 29. Hannover heeft nu 54 uit 30. En Bayern München is vierde met 52 uit 29. Maar kan dus morgen over Hannover heen gaan. Dan onderin Wolfsburg met 29 punten. Net zoveel als St. Pauli. En daaronder staat nog Borussia Kladbach. Die hebben er 26. En die zijn daarmee hekken sluiten. Chelsea heeft zich in de Engelse Premier League... hersteld van de uitschakeling in de Champions League. Vier dagen na de aftocht bij Manchester United... won de ploeg van de geplaagde Carlo Ancelotti met 3-1 bij West Brom. De Spaanse aanwist Fernando Torres kwam als invaller opnieuw niet tot scoren. En door de overwinning kwam Chelsea steviger op de derde plaats... op één puntje achterstand van Arsenal. Die Arsenal dus speelt morgen dus thuis tegen Liverpool. Everton Blackburn Rovers 2-0 en Sean Huitinga viel daarna een kwartier uit... met een hamstringblessure. Manchester United gaat een kop, 69 uit 32. Arsenal heeft er 62, maar dan uit 31. Chelsea 61 uit 32. En City is vierde, 56 uit 32. Onderin uh, de laatste plaats is voor Wolverhampton en West Ham. Die hebben er allebei 32 punten. Maar de 1 Wolverhampton uit 32 wedstrijden en West Ham uit 33 wedstrijden. En Blackpool staat er 1 puntje boven. 33 uit 33. Manchester City met Nigel de Jong heeft zich ten koste van Manchester United... met Edwin van der Sar geplaatst voor de finale van de FA Cup. City won op Wembley met 1-0 door een treffer van Touré. Twintig minuten voor tijd werd Paul Scholes van Manchester United... van het veld gestuurd en kreeg Nigel de Jong van City in de slotfase nog geel. In 1981 haalde City voor de laatste keer de finale van de strijd om de FA Cup. Morgen is de anderhalve finale Bolton Wanderers tegen Stoke City. Dan de Italiaanse Serie A. Uh, AS Roma-Palermo werd 2-3. De tiende nederlaag uh, dit seizoen voor AS Roma. En AC Milan met Van Bommel en Seedorf in de basis... Verloeg Sampdoria met 3-0. En uh, even kijken. Uh, er was één doelpunt voor Seedorf. Zelfs Parma tegen Inter is in 2-0 geëindigd. Inter dus verloren van Parma. AC Milan heeft nu een 71 uit 33. Napoli staat op tweede plaats, 32 wedstrijden en 65 punten. En Inter eh, lijkt nu wel uitgeschakeld, heeft 33 wedstrijden gespeeld... en 63 punten, en dat betekent dat ze er 8 achter staan op AC. Uh, dan de Spaanse Primera Division. Malaga tegen Real Mallorca 3-0. Getafe, Sevilla 1-0. En Almeria tegen Valencia 0-3. De kraker tussen Real en Barcelona is op het ogenblik... als ik het goed zie, 35 minuten onderweg. En het is daar nog 0-0. Barcelona gaat een kop, 84 uit 31. Uh, Real Madrid heeft er 76 uit 31. Verschil dus van 8 punten. Dus Barcelona kan zich zelfs een nederlaag veroorloven vanavond. Valencia is derde op een straatlengte. Nou, zeg maar gewoon een, uh, een dorplengte. 63 uit 32. En Villarreal is vierde, 54 uit 31. Dan België. Daar heeft Standaar Luik ook de derde wedstrijd in de playoffs winnend afgesloten. De uitwedstrijd tegen AA Gent eindigde in een 3-1-zegen. Standaar heeft twee punten achterstand op koploper Anderlecht dat gisteren Racing Genk al met 2-0 versloeg. En Ruud Gullit heeft met zijn tere Grosny opnieuw... zonder doelpunten gelijk gespeeld in de Russische competitie. Na de 0-0 vorige week tegen Spartak Moskou... eindigde ook de thuiswedstrijd tegen Dynamo Moskou zonder treffers. Met 5 punten uit 5 duels staat de club van Gullit ergens in de middenmoot. Ricardo Monits heeft één week nodig gehad om Red Bull Salzburg... na het ontslag van Huub Stevens terug op de rails te krijgen. Want na de teleurstellende 1-0-nederlaag voor eigen publiek tegen Lins won de Oostenrijkse kampioen de uitwedstrijd tegen Stormgraas nu met 3-0. She'll make everything all right I'm gonna turn away down. coming next Mr. Tears I'm going to for tonight I think it's something my darling I'm sure I'll make Van Morrison hey Mr DJ Top is een hooi nederlands korfbalkampioen geworden. De club uit Sassenheim won in de finale verrassend. 21-19 van PKC. Mick Snel besliste het duel in de slotminuut met twee treffers. Frank Wielaert, onze verslaggever, sprak met de man van de wedstrijd. Als allerlaatste van het podium komt Mick Snel, de man van de wedstrijd. De man van de belangrijkste goal, namelijk de laatste twee. Ja, ja klopt. Zo, Ja, dat moet ik erover zeggen. Ja, het is toch belachelijk. Een eerste debuutjaar en dan zo'n wedstrijd. Ze dus zijn hele wedstrijd achter en de laatste twee minuten ja, je hem. Ja, dat, dat, dat is gewoon kippenvel. Ja, ik, ik kan niet eens geloven dat we landskampioen zijn. Ik, ja, ongelooflijk dit, ongelooflijk. We beginnen aan de wedstrijd. Je ziet aan twee kanten de spanning spat er werkelijk vanaf. Bij jullie begint om te lukken helemaal niks. Nee, klopt. We zaten helemaal vol spanning en zenuwen en alles verkrampt. Jullie moet je gewoon doorheen. En uh, gelukkig bleef het gaatje beperkt, natuurlijk ook wel last van. En in de kleedkamer is dat, is dat van, ja we hebben een unieke kans, nu of nooit. En ja, die moet je dan pakken en we blijven nog steeds achter. En de spanning wordt groter en groter en dan komen we toch nog laatst terug. Ja, super. De hele wedstrijd, 1, 2, 3 goals achter gestaan en steeds maar erin blijven hangen, we blijven stoempen en werken tot je in ons woogt. Tot uiteindelijk dat schot een keer wilde gaan vallen. Ja, klopt. Ja, ik heb aard, ik, volgens mij aardig goed geschoten, ik dat ik nu besef, maar ja, <laughs> dat is de dynamoïga, vind ik het prima. <laughs> ja. Uiteindelijk, ik zag voor de rust een statistiek, 1 op 13, dat zijn we niet van jou gewend. Maar ik vond mezelf wel, hè. <laughs> Soms, sommige wedstrijden. Ja. ja, en dan is dit toch een finale, en finale zijn niet de beste wedstrijden. En ja, dan schiet je de wet van een groot aantal. Als je een miljoen keer schiet, gaat het echt wel in, hoor. Ja, ja dat is het. De eerste 12, daar gaat het niet om. Het gaat om de laatste die erin gaat. En nou, de winnende. winnende. Ja, dat is nu gelukt. Dus uh, ik ben super blij. Echt, ik ben ook gedaan. Ondanks je jong bent, ben ik echt nog echt trots op het team wat we gepresteerd hebben. Echt super. Zal ja. dus ze weet niet wat het overkomt? Nee, dat nee, is helemaal niet, Jee. Hoe <lacht> nee. so. lang feesten? Lang genoeg. Tot, eh, uh, dat zien we wel. Ik word wel wel lekker, hoop ik. Vanuit, jongen. dankjewel. wel. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. AZ Ado 3-1 aan 1-0. ruststand door een goal van Siktorsson. Holmen maakte 2-0. De Rijk 2-1 en Van de Velde 3-1. Vitesse Groningen eindigt in 2-1. Bij Rust was het nog 0-0. Holla 0-1. Boni 1-1. En Kasia... 2-1. Een verrassende overwinning van Vitesse. De Arnhem's bogen een 1-8-stand om in een 2-1-zegen. Vitesse is door die overwinning nagenoeg zeker van de handhaving in de eredivisie. En dat is een opluchting na een hectisch seizoen. Ook voor de keeper, Eloy Room. Ja, zeker. Dat is echt, uh, echt een hoop opluchting. Omdat die drie punten voor ons echt heel belangrijk zijn. Uh, ja, we waren de hele week opgehamend om gewoon uh, die drie punten te gaan halen... En, uh...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 Roda VVV werd 5-2 na een 3-0 ruststand. Wielaard, Jonker en Jonker zorgden voor die 3-0 ruststand. Jonker maakte ook 4-0. 5-0 werden door K. 5-1 door Timicella en Uchebo uh, zetten de eindstand op 5-2. Al in de eerste helft verzekerde Roda zich dus van die overwinning tegen VVV. De mooiste goal vanavond was die van K. Met een halve omhaal schoot hij de vijfde van Roda in de kruising. Een gelukstreffer volgens de verdediger, maar wel een die hij vierde. Je ziet in Ecstasy, hè? je zit in extase omdat jij een zo'n mooie goal gemaakt, dus. Uh...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 Ten overste, ja, misschien 19, kan hij wel 40 goals uit in twee seizoenen. Maar goed, nu zit hij wel dik bij. En uh, ja, zien wel uh, hoe, uh, hoe ver het komt. Nak, Excelsior eindigt in 1-2 na een 1-1 ruststand. Excelsior kwam op voorsprong door Bergkamp. Boesabon maakte gelijk en Fernandes zorgde voor de zegen voor Excelsior. Het avondje Nak wordt vaak geroemd. Maar vanavond was het een avondje Excelsior in Breda. De ploeg van trainer Alex Pastoor bestreed Nak met een aanvallende speelstijl.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 ja, toen bleef het voetbal uh, erg goed. Misschien werd het zelfs nog wel beter. Een domper op de feestbrugde was de overwinning van Vitesse op Groningen. Waardoor Excelsior eigenlijk niet eens inloopt op de Arnhemmers. Wouter Gudde baalde van die andere uitslag. Ja, dat is jammer. Want uh, als Vitesse natuurlijk niet had gewonnen... dan was het uh, gat nog veel kleiner geworden. Alleen ja, de graaf zat nu op vijf punten. En uh, ja, je weet... Uh...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 Nee, maar dat, dat waren wel van plan. Dat hebben we gezien, nou, alleen van de wissels, die waren allemaal aanvallend ingesteld. En, maar dan, ja, dan moet je ook wel bepaalde tactische regels in acht nemen om die bal moet naar de zijkant. Die moet je niet van achteruit al gaan brengen en dat, dat heeft geen enkele zin. We en, deden dat nu veel te snel, de lange bal, en die, die kwamen in Niemals land terecht. En, dus konden we ook daar niks mee creëren. Ook dan gaat het gewoon op dezelfde manier, dat je, lange bezit houden, de zijkant zoeken en dan erin brengen. En dan sticht je het meeste gevaar. Gisteren al uh, eindigde Heerenveen tegen FC Utrecht in 3-0 na een 2-0 ruststand. De stand. De nummers 1, 2 en 3 speelden niet spelen morgen. FC Twente heeft 64 uit 30. PSV 62 uit 30 en Ajax 61 uit 30. Vierde is nu AZ, 56 uit 31. Vijfde Den Haag, 54 uit 31. Roda is zesde, 51 uit 31. En Groningen, 50 uit 31, zevende. Maar de strijd tussen de uh, nummers 4 en 5... die gaat ook echt om de vierde plaats. AZ en Den Haag. Uh, zeker als je... Nagaat dat er nog drie wedstrijden te spelen zijn. Dan onderin 14e Vitesse. 35 punten uit 31 wedstrijden. 15e De Graafschap. 34 uit 30. 16e Excelsior. 29 uit 31. VVV heeft er 17 uit 31. Speelt Speelde alle waarschijnlijkheid na competitie. Tenzij Willem II er nog overheen gaat. Willem II staat nu 5 punten achter. En heeft nog 4 wedstrijden te spelen. Heeft 12 uit 30. Uh, morgen staat op het programma NEC tegen Ajax. Om half drie. En ook om half drie. Herakles Almelo tegen PSV en de Graafschap tegen FC Twente. Dus spelen de drie koplopers, alle drie, om half drie. En om half vijf is het dan nog Feyenoord tegen Willem II. AZ versloeg ADO, een belangrijke overwinning... want AZ kwam daarmee twee punten boven ADO te staan... en dat is vooral belangrijk in de strijd om de vierde plaats. Ik zei het al, met nog drie wedstrijden te spelen. We gaan eens kijken hoe Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ, erover denkt.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 Maar corrigeer me als ik het fout heb. Alsof er vooral in de eerste helft een behoorlijke spanning van twee kanten op deze wedstrijd zat ook. Nou, ik vond dat wij vanaf wel het allereerste begin het initiatief hebben genomen. Dat we heel dominant waren. Goed positiespel. Alleen ik vond ons wel wat uh, slottig. En uh, dat kan misschien ook gelegen hebben aan het feit dat we te veel tijd aan de bal kregen. En, dus ook, en, en dan ook namen. En wat minder besluitvaardig. Maar... De wijze waarop we het gedaan hebben, waar we ook een aantal kansen hebben gegeven in de eerste helft. ja, Dan denk ik dat we terecht met een enel voorsprong de rust in, rust in gingen. Was het de bedoeling om Ado zo kort vast te pakken? Want uh, ja, jullie hebben ze weinig tijd en ruimte gegeven. Nee, maar wij, wij zijn steeds. Ik zei al, wij zijn een ploeg met een, met een positieve spelopvatting. We willen zo snel mogelijk als de bal kwijt zijn en weer in balbezit komen. En zeker thuis, eh, druk op de tegenstander zitten. Wij bepalen eh, wanneer we druk zitten. En laten we niet overgaan aan de tegenstander. En, en dat pakt er goed uit. En je ziet op het moment dat we het minder eh, gaan doen en minder gaan uitvoeren. Komt aardig wat meer in de wedstrijd. Hè. Dat was rond eh, de 2-0. Eh, in die fase maar, eh, worden het dan ook 2-1. Omdat ik vond dat we veel te weinig druk naar voren zetten. En dan gaan we er achteruit lopen. Ja, en dan, dan, dan krijg je vrije trappen, mallen die erin gepompt worden hectische situaties in, in en rond de 16 meter. Nou ja, daar scoorden ze ook de 2-1 uit. Het werd nog eventjes spannend. Vond je het eerste kwartier van de tweede helft jullie, jullie beste fase? Want daarin leek jullie die slordigheid ook kwijt te raken? Nou, ik, uh, we hebben erover gesproken in de rust. En, uh, de, de ploeg vond zelf ook dat er wat nauwkeuriger kon in balbezit. En nou, hoe krijg je nauwkeurigheid? En dat uh, was van de week heel mooi weer in het positiespel. En waarin we twee keer uh, een serie deden met twee keer raken. Dat ging hartstikke goed. En toen gaf ik laatst uh, positiespelletjes gaf positiespelletje vrij... Vrij spel. En toen werd het heel slordig. Toen zei iedereen, ja trainer, we moeten het twee, twee keer raken. Nou ja, en, dus, op het moment dat, de, dat de, de, de baltemper omhoog gaat, dan wordt de concentratie van, van, wordt ook steeds beter. Nou ja, dat, dat deden we in de tweede helft. Dat zegt Gert-Jan Verbeek van AZ naar de 3-1-7 van AZ op Ado. Het is rust bij Real Barcelona, Ruststand 0-0. Stefan Sanders zit klaar om het oog op morgen te presenteren. En langs de lijn morgenmiddag om 2 uur de volgende uitzending. Tot dan.